Oh, je antieke van Looking Glass. Al lang geleden dat ze dit nummer maakten. Maar het blijft nog altijd even mooi. You're the Brandy. You're a fine girl. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Bokhuizen. Dat zal maar tegen je gezegd worden. Fine girl. Hm. Word je daar dan gelukkig van? Nou goede vraag. Ik heb de antwoorden niet. Hey, uh, welkom bij de show. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga ook vanavond je oren weer vertroetelen, Verwennen met heerlijke muziek. Dus blijf lekker luisteren zo aan het einde van de dag. Maar we hebben ook twee leuke dingen in de aanbieding hoor. Straks een reportage van Jeroen Vergent. Van Hij ging de straat op, vroeg aan mensen... wat is het mooiste dat u vandaag gezien heeft? Vandaag dus. Nou, ben benieuwd. En middagstekens is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de beest in de mens. Wat dat nu weer is, er zal wel weer de nodige humor in zitten. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij ons. Blijf bij de late avond.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 So much a man can tell you, so much he yeah, I can say hey, You remain my power, my pleasure, my pain To me you're like a grown addiction that I can't deny I won't you tell me you're a healthy baby But did you know that when it snows, My eyes become a large and the light that you shine can't be seen De mooiste klank hoor je hier bij jouw lokaal op jouw streek op je hoort de Seal and Kiss from a Rose hier in de late avond. en Lapper hoorde ervoor met All Through the Night. Lekker toepasselijk. Dat allemaal in de show. We hebben zo meteen een prachtige reportage van Jeroen van Gent. Uh, hij vroeg aan de mensen: wat is het mooiste dat u vandaag gezien heeft. Nou ja, er komen straks natuurlijk prachtige antwoorden op en de mensen op straat reageren altijd heel onbevangen op Jeroen. Dus de antwoorden zijn vast wel weer leuk. Je hoort het over een minuut of zes, zeven hier bij jouw late avond.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 Strooming. Formidable, je zit je Stroming. nou ja. Het zit al eigenlijk in het nummer. Hè, wat we ervan vinden met z'n allen. Carly Simon hoorde je ervoor met Nobody Does It Better. Goed, komt uw ogen en oren tekort in deze wereld? Zoveel wonderbaarlijks en...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 Goedemiddag, meneer. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, geen ellende. Niet over nee, nee, nee. oorlog of over, over politiek, maar man nee. bij het ons vragen. Mag ik dat proberen, mevrouw? Ja, ja, ik mag het proberen. <lacht> ik heb erg wat hoekkoorts, dus ik weet niet of ik. Uh, oh, uh, maar, ja, nee. ik, ik, ik heb het gehaald. Ik, u bent te verstaan. Ik zit in uw oh, ogen. Ja, ja. Het is echt te verschrikken. Nou, moe, hoekkoorts heeft u los ja. voor? Ja, heel erg. He. Ik ja. zie het in uw ogen. En dit helemaal met uh, uh, dit weer, weet je, het, het is droog, harde wind, ja, het is, oh, schiet niet op. Is en ik maar, ben al gevoelig ervoor. Het is alleen maar z'n vroeger geboren zijn. Dat is echt wel. Ja. Nou, mag ik vragen? Ja. Wat is het mooiste dat u vandaag gezien hebt door die tranen heen van die hoikorts? <laughs> ik ben vanmorgen in uh, even kijken, Hieru gewaard geweest. Ik doe plantjes rijden voor een bepaalde grote uh, plantenkwekerij. Uw gewaard geweest, zelfs ook nog in Lissen geweest. Het was niet druk op de weg, dus ik had het wel naar mijn zin. Uh, wel maar met, met een zonnebril op. Maar ja. Dat, ja, dat was het de hoogtepunt van vandaag, zeg maar. Dat, wa dat was het, het mooiste van Ja, het. eigenlijk wel, ja. ja, ja. Wa en waar zit hem dat in dan? Ik denk dat het uh, normaal gesproken ben ik nog een beetje gestresst met dinsdag is het altijd vrij druk op de weg. Maar dit keer was ik wat vroeger en had ik nergens last van ah. geen files of zo. Dus een beetje stress was een beetje minder al geworden. Dat scheelt vandaag? Dat scheelt een stuk. En u overdag ook al last van die hoor Ja, zeker. Ik heb het al een, een week of twee, drie.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 Dat is juist nog mooier. Ja. Maakt het nog ja. mooier. Ja, zeker, wel. zeker dus, wel. Dus elke keer is dat ja, het mooiste dat u... Ja, ja. ja, ja, ja. dat is ook weer het, uh, dat ik denk, nou, gelukkig uh, heb ik deze weg ingeslagen en uh, zijn we heel gelukkig. Schouder, Vertelt dus, u dat haar ook?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 Ja, ik denk kinderen die lol met elkaar hadden. Ja, goeie. ja, ja Uw eigen kinderen? Nou, die heb ik uh, nog niet... Hit, ja, wel vanochtend gezien, maar was vooral op school bij de kinderen. Oh. Die buiten aan het spelen waren en lol hadden. Dat viel wel op zo van, die hebben lol. Ja. Die weten niet van al je ellende en zo. Nou ja, dat weten ze wel, maar ze waren lekker aan het buitenspelen. Ja, ja, dan ja dan dus dat kunnen ze gewoon. Uh, ja, ja, ja. En dat, ja, wat geeft dat voor een gevoel?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 goeie daar is hij op uitgekozen geef ik u niet eens mee. waar het van is dit ja dit dus de late avond had ik eerder moeten vragen hè? vrijdagavond Stakker kwart... ben ik nou dat is het is een regionaal programma ik ben ja. ik ben gewoon een beetje het is een hele rare drukke dag Dus ik, en dat durf ik oh. ook, dat durf ik dan wil ik ook niet gelijk mee de zeggen. late avond ben ik van het is een regionaal programma voor de regio zuid-holland zuid, -Zuid. Ja. Het wordt uitgevoerd op al die omroepen die erop staan ja. uh, en mijn interview zit er altijd in op vrijdag aan kwart over elf want dat is elke door de weekse avond tot tussen elf ja, en twaalf een soort doet. van met het oog op morgen alleen iets, ja had ik zeg maar dan, je een, maar dan uh, regen je nou. Geef je Succes met de auto. Ja, Hartstikke bedankt! <laughs> starvation, oh. but I just cannot see the point, oh. cause there's so much food here today, oh. that no one wants to take away. De hele regio Zuid-Holland Zuid de late avond met Alfred Blokhuizen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 Zie toch je hart als een heel grote ader, die als je dat wilt plaats aan tientallen biedt. Heb steeds geweten, al leerde ik anders, dat heel veel mensen tekort is gedaan. Enkel door het feit dat ze zomaar elkanders bezit werden, door het stadhuis in te gaan.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 Hang me niet, hang me niet, als je dat kunt. Er wel veel antieke muziek vanavond in de late avond. En mooie antieke muziek. Zoals Robert Long en Liefde, mijn liefste. Wat een romantisch lied is dat? En Mistral en Jamie uit 1977. Tijd voor een column van Midas Dekkers. Het beest in de mens. Ik ben benieuwd. Weest in de mens Bij vogels heet bals, bij mensen carnaval. Verder is er nauwelijks verschil. Net als vogels barsten een feestelijk bevederd in luid gezang uit. Met carnaval springt de mens uit de band. Eindelijk worden de teugels weer eens gevierd. De vraag is alleen wie zijn teugels? Wie laat wie vrij? De carnaval berust op de gangbare voorstelling dat elke mens eigenlijk met zijn tweeën is. Met zijn lichaam en met zijn geest. Die geest streeft het hogere na, dat lichaam wel juist omlaag. Leest de geest een prachtig gedicht, dan moet het lichaam nodig plassen. Verlangt de geest naar de zuivere liefde, het beest in de mens wil neuken. Intomen van het beest met behulp van corsetten, dominees en etiketten is nooit helemaal gelukt. Beter kun je het af en toe met carnaval bijvoorbeeld, de ruimte geven. Regelmatig neemt het beest daarbij echter de leiding over... zoals je in het park honden ook wel bij hun bazen ziet doen. Enerzijds is het beest in de mens een goed excuus... voor als we weer eens iets lekkers hebben gedaan dat van onszelf niet mocht. Anderzijds zijn we er een beetje bang van. Het zal toch niet bijten. Waar het beest huist, is niet moeilijk te achterhalen. Het verraadt zich door zijn haar. Toen we in de evolutie van een beest een mens werden... zijn hier en daar plukjes haar blijven staan. Die plukjes zijn er in twee soorten. Schaamhaar en pronkhaar. Het verschil is dat je met slechts één van beide naar de kapper gaat. Het andere, daar schaam je je voor. Wat mooi is op je hoofd, is vies tussen je benen. Hier heeft het beest zijn hol... Je zou zeggen dat schaamhaar dient om datgene dat eronder zit te verbergen, maar niets is minder waar. Schaamhaar is juist een baken. Hier moet je wezen. Elke haar is een houvast voor miljoenen bacteriën die, als de lampjes in de takken van een kerstboom, aandacht trekken. Dat doen ze met de luchtjes die ze uit de genitale afscheidingen vrijmaken, ongeveer zoals de bacteriën op natte honden dat met nat hondenhaar doen. De meeste mensen zijn op zo'n nat hondje niet gesteld. Steeds meer gaan het toe over hun haarplukjes te verwijderen. Veel vrouwen scheren ze domweg af. Eerst in de oksels, dan op de benen en tot slot ook daar. Liever nog werden ze zonder kunstgebit aangetroffen... dan met een paar haartjes aan weerszijden uit hun bikinibroekje. Mannen scheren zich nog steeds vaker dan vrouwen. Vrouwen doen het op meer plaatsen. In de strijd tegen het beest zijn er fanaten die zich allerlei lichamelijks ontzeggen om zo te vergeestelijken. Deze geestelijken komen van een koude kermis thuis, want het probleem met de mens is nu juist, zoals Bert Keizer zegt, dat hij een geest heeft en een lichaam is. Ontzet kijkt de geest toe hoe het lichaam dat hem in stand houdt aftakelt. Dat gebeurt vooral bij het ouder worden, en met carnaval natuurlijk. Er woont helemaal geen beest in ons. We zijn gewoon een beest. De eersten die dat doorhadden waren natuurlijk de biologen. Als student al lieten mijn jaargenoten en ik ons dan ook zelf uit in het bos. Haar hadden we overal, als baarden en snorren... maar ook als truien en mutsen van zuiver schapenhaar. Met als kenmerk bij uitstek natuurlijk elke dag de geitenharen sok. Mensen lachten ons er toen al om uit... Daar heb ik nooit iets van begrepen. Wat moet je anders aan je voeten, hartje winter, als je sandalen draagt?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 Dat middernacht, de late avond. Stout liedje zou je kunnen zeggen op de late avond Stevie Nicks En Don Handley In Letter and Lace Natuurlijk En daarvoor Elton John met Can you feel the love tonight Och wat schiet de tijd op Alweer bijna tijd om te vertrekken Op deze ja, avond met de late avond Maar we hebben nog wel iets moois hoor Richard Marks Hold on Tonight is een beetje toepasselijk van vandaag. Deze aflevering van de late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een aflevering. Dus blijf lekker luisteren naar jouw lokale en streekoproep. Want dan komt het vanzelf naar je toe. Dus ik wens je nog een mooie nacht. Voor zo meteen rusten, Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd vindt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl Daar vind je alle informatie over onze show. Daar kun je ook. Abonneer op een dagelijkse nieuwsbrief, en dan weet jij al in de loop van de middag wat er in de show zit. Dus tot besluit van de show: Ten CC en I'm not in love. Mooi nacht. So don't forget it it's just a silly face